Tweespon, een spel van Frans Verbeek. Regie, Art Waar blijf je nou? Hier. Wat loop je langzaam? Zo, pak eens voor. Ik heb iets in mijn schoen. Wat dan? Een steentje, denk ik. Nee, ik kan bijna niet verder. Laten we op deze bank gaan zitten. Op de tweeschoen. Ja, ja graag. Dan kan ik mijn schoen uitdoen. Zo. Even kijken. Wat is het? Kies op je zeker, hè? Ja, ja. hier is de kleine boosdoener. Mooi. Nou, kom maar weg. Doe maar. Ja. Oeh denk dat een pijn, zeg. Er zat zo'n lelijke randje aan. Ah, leuk zitten we hier. Ik zeg, leuk zitten we hier. Ja. Ja, vind ik ook. Het is het druk in het park. Het is zondag, wat wil je? Zal ik mijn vest uittrekken? Waarom niet? Ja, ik heb het warm gekregen van het wandelen. Daarom. Dat ik dan maar niet kou krijg. Zo dadelijk. Het is nogal fris. Dan hou je je vest aan? Ja. Zal ik dat maar doen? Lijkt me beter, ja. Goed. Uh, we moeten wel de tijd in de gaten houden. Laat is nou. Tien voor half bijna. En wanneer verwacht je moeder ons terug? Als ze klaar is met afwas. Waarom stuurt ze ons altijd weg als ze de afwas gaat doen? Ze wil er niemand bij hebben. Oh, ik vind dat lang best daar niet van. De keuken is haar door mij. Ik was al genoeg af. Het ging heus niet aan of ik mag helpen. Dat deed je anders wel? He? Nou ja, dat hoort toch. Wanneer gaan we naar je vader? Ik heb afgesproken dat we aan het eind van de middag bij hem zouden zijn, dat weet je. Vraag niet naar de dingen die hij al weet. Hm. Die thee er dus bij in, Dan zijn we nog onderweg. Dat overleven we wel. Natuurlijk overleven we, maar ik vind het jammer. Ik hou van thee. En wat erbij hoort. Zoals daar zijn allerlei soorten gebak en koekjes en bonbons. Jij kent me. Soms denk ik dat je alleen maar daarom teedrinkt. Oh, wat gemeen van je. Goeie god, wat is er? Wat? O jee. Ik ruik het ook. Ik controleer je zo, Liss. Hm? Oh, mijn is het schoon. Ja, die van mij ook. Gadverdamme, wat een stank. Het is stil, niet zo hard. Oh, kijk, daar, bij de papierbak. Hé, bach. Lekker fris. Laat we ergens anders gaan zitten. En dat kan niet. Alle banken zijn bezet. honden overal die viezigheid. Zet doe nou. De mensen horen je. Nou in. Ik gaan we dood. Is zo fijngevoelig. Uh. Eh, nou ja, zeg! Neem me niet kwalijk, dat is de bruine op van de lunch. Ja, dat begrijp ik. Komt niet meer, hoop ik. We lopen niet. Wil je een ijsje? Waar haalt dat vandaan? Nou, dat is een ijscommand aan de overkant van de vijver. Oh ja, ik zie hem. Zal ik even voor je kopen, zeg het maar. Ja, dat lijkt me wel lekker. En erg enthousiast klinkt je, anders niet. Jawel, toch wel. Nou, wat voor smaak wil jij dan? Ehm, um, wat zou die voor smaak hebben? Dat weet ik veel, de gebruikelijke. Even denken, hoor. Wat valt er nou te denken? Ik weet niet of ik vanille of chocolade wil. Er is ook nog mokka, of hazelnoot, <laughs> Doe nou. of citroen, of pistache. Ga uit, plaag is. Als jij nou nog lang aarzelt, is die kaart er niet meer. Die kerel wacht echt niet op jou. Nou, laat dan maar. Nou, nee, nee, ik wil je niet opjagen. Ik hoef toch eigenlijk niet. Ah, doe nog niet zo flauw. Het is de vlak na het eten, dat komt me vast niet goed. Eén zo'n onnozel ijsje. Als het verkeerd valt. Oké, okay, dan niet. Het was lief van je aangeboden, dank je wel. Jij kan ook nooit kiezen, hè? Hoezo, nooit? Precies wat ik zeg. Je weet niet of je je vest aan moet houden of uit moet doen. Ah, wat dient dat nou? Je weet niet wat voor smaak ijs je wilt. Val je daarover? Je weet nooit naar welk tv-programma je wilt kijken. Ah, sinds we aangesloten zijn op de kabel is er ook zo ontzettend veel te zien. En alle leuke programma's zijn altijd tegelijk. In de bioscoop of in een restaurant. verhoud je een paar keer van plaats voor je je zin zit. Ah, graag, graag. Moet ik nog doorgaan? <laughs> nee, is niet nodig. Nee, maar het is wel typisch vrouwelijk. Wat krijgen we nou? Ja. Maak dat dagelijks mee in de winkel. Vrouwen kunnen nooit meteen kiezen welke schoenen ze willen hebben. Ja, keuze is ook zo groot, moet je bedenken. de schoenen laten ze me aandragen. Ze passen ze allemaal, paar voor paar, voor paar, voor paar. Zoiets beslist je toch ook niet 1, 2, 3? Het eind van het liedje is meestal dat ze niks kopen. <laughs> nou, lacht nog niet te treurig genoeg. Oh, sorry. Ik denk dat ik het nog maar eventjes ergens anders probeer. Zeggen ze dat, je vrouwelijke klant? Ja. Mij tussen de stapels dozen in vertwijfeling achterlatend. Ik zie het voor me. Hm. Arme jij. Ach... Het is mijn werk. Ja. Maar blij zijn dat je een goede baan hebt. Oh, reuze blij ben ik. Ik dank onze lieve heer en de hemel iedere dag weer om mijn blote knieën dat ik schoenen mag verkopen aan de mensen. Mensen die met bloed onder de nagels vandaan halen. Maar ik moet blijven glimlachen, want de klant is koning, nietwaar? Mensen met smerige zweetvoeten. Oppasselijk word ik er soms van. Mensen met rouwranden. Persoonlijke hygiëne in dit landje van ons is het slecht gesteld, heb ik ervaren. Mensen met afzichtelijke eeltplekken en alle mogelijke afmetingen, mensen met, met, met, Ach! Ik dacht dat jij wel plezier had in je werk. Plezier? Heb ik dat ooit gezegd? Heb jij mij dat ooit horen zeggen? Hm? Nee. Maar je hebt ook nooit gezegd dat je er een hekel aan had. Je zegt nooit wat. Ja, laat maar zitten. Het is niet belangrijk. Ik maak me druk om niks. Natuurlijk is het wel belangrijk. Hoe kan je nou zeggen van niet? Ach, over het algemeen valt het wel mee. Alleen zijn er soms van die problemen. Uh, wanneer je samen met iemand een zaak hebt, zijn er wel eens verschillen van mening. Is dat is toch begrijpelijk? Uh, Freddy is een prima compagnon, een fijne vent, maar zo koppig als een muilezel af en toe. Je moet het me zeggen als je je god voelt. Dan kunnen we het bespreken. Ach, kindje, dan ga ik jou toch niet meer lastig vallen. Waarom niet? Ik ben toch je vrouw? We praten er dan niet meer over. Ik ben je vrouw. Hé, hey, was dat een eekhoorentje? Ik zag niks. Waar? Hij schoot het wandelpad over net. Dat kan toch niet? Kom die zo dichtbij dan? Wat dacht je? Ze zei zo tam als wat. Om niet te zeggen brutaal als de beul. Ik wou dat ik brood bij hem had. Kon ik hem voeren? Maar nou, ik krijg al genoeg te eten in dit puik. Ja, denk je? Ik weet het zeker. Oh. Het is trouwens niet waar dat ik nooit kan kiezen. Oh nee. Als het erop aankomt, dan kan ik het heus wel. Oh ja. Laat maar eens horen dan. Ik heb jou toch gekozen om maar een voorbeeld te geven. Hm? Ja, ik heb jou als mijn man gekozen. Was toch niemand anders? Nee, dat niet. En alleen mij, die buurjongen, maar jij was een verlegen, bedeesd meisje. Je had met niemand contact. Maar ik had niet meteen hoe vertrouwen. Hoe bedoel je? Ik had bijvoorbeeld eerst kunnen gaan studeren. Studeren? Jij? Ja. Ik had een tante die altijd over vroeger vertelde. Dat interesseerde me enorm. Ik ging van geschiedenis houden. Ik had er best meer van willen weten. Luister nou, wij waren gek op elkaar en we wilden kinderen. Dus we trouwden en stichten een gezin. Jij had niet kunnen gaan studeren, zo simpel ligt dat. Ah, ik weet het. En ergens is het niet eerlijk dat mannen nooit voor zo'n keus komen te staan. Die hebben hun werk en kinderen. Zo steekt de wereld nou eenmaal in elkaar. In onze tijd was dat misschien het geval, maar tegenwoordig gaat het er heel anders aan toe. Onze Gerard zei laatst bijvoorbeeld dat als hij en zijn vriendin een kind nemen, zij de baan zal houden en hij thuis zal blijven om ervoor te zorgen. Zij onze jongen, Het is niet waar. Jawel. Weet je wat het is met jou? Jij bent gewoon oude wet. Ja, dan ben ik dat maar. Maar ik ken wel mijn verantwoordelijkheden. Nou, hoe vind je niet zo op te vinden. Ik heb altijd het geld binnengebracht. Ja, de kinderen en ik hebben nooit iets te klagen. Je bent een goede vader. Ja? Meen jij dat? Dat doe je toch niet te vragen, gekkie. Jij bent altijd een goede moeder geweest. Ja, nou, geweest. Ik hoop dat ik het nog steeds ben. Je snapt wel wat ik bedoel. Natuurlijk. Zeg. Hm? Waarom gaan we op zondag altijd zowel bij je moeder als bij je vader langs? Waarom? Een vraag. Ze vinden het leuk als we komen. Is toch gezellig? Ja, je begrijpt me niet. Waarom gaan we altijd even vaak naar je moeder als naar je vader? Als we dat niet zouden doen, zouden ze kwaad worden. Laat me je dat wel vertellen. Is niet wat kinderachtig van ze, dat ze exact bijhouden... ...of wij bij elk van hen wel evenveel tijd doorbrengen? Ja, ik vraag het maar, hoor. Ach, misschien. Het ligt wat gevoelig, hè? Dat vind ik nou juist zo vreemd. Na al die jaren, dat zal uit elkaar zijn. Het lijkt wel alsof de tijd voor hen stilstaat. Nou kan ik je niet meer volgen. En doe doet dat toch niet? Excuseer. Ik bedoel, ze zijn nog even bitter en onverzoenlijk ten opzichte van elkaar als toen. En na zo lang mag je toch aannemen dat de scherpe kantjes er vanaf zijn. Ik weet dat ze nooit bij elkaar gepast hebben en dat pas heel laat wil ik toegeven, maar... Toen ze eindelijk scheiden, veranderde er eigenlijk niet veel. Ze blijven elkaar in de gaten houden en bestoken. Waarom zijn ze niet met de schone begonnen? Vraag jij je dat nooit af? Nee. Ik wil me niet met hun zaken bemoeien. Nou, zij zorgen er wel voor dat jij en ik erbij betrokken raken. Ze weten in het gesprek altijd zo'n wending te geven, dat ze over elkaar verwijten kunnen spuien. En dan verwachten ze dat wij met ze instemmen. Dat valt mij nooit zo op. Nee. Jij kan overal joren voor sluiten, daar ben jij heel goed in. Zeg, zeg, zeg, zeg. Ja, dat is toch zeker zo? Nou, laten we erover ophouden. Nooit kan ik ergens met jou over praten. Nou, schrijf, wil je. Hm. En pruil niet. Ik, ik, ik pruil niet. Dat doe je wel. Hm. <laughs> nou, wie praalt er nou je? Hm. Wie is er dan een grote pruiler? Hm. Wie is er, mijn lieve pruiler? Niet hm. <laughs> doen, de mensen. En wat nou de mensen. Mogen we toch wel zien dat ik van mijn vrouw hou? hè? Hmm. Ben klaar? Wat zijn er veel buitenlanders in het park. Op hun pa's best gekleed en met een hele schare kinder aan de wandel. Heb je het over die Turken? Zijn het dat wel? Ik weet het niet zo zeker. Maar zijn het allemaal Turken. Kunnen net zo goed Marokkanen zijn. Ja, dat zou kunnen, ja is het eigenlijk niet idioot dat we het verschil niet eens weten. We weten überhaupt weinig van ze af waar ze vandaan komen, hoe ze hier leven. Ze leven in hun eigen wereld. Ze hokken bij elkaar. We wonen in dezelfde buurt of zelfs in dezelfde straten. Toch leven we langs elkaar heen. Zou jij dan meer van ze willen weten? Ja. Oh? Ik zou wel eens met zo'n vrouw willen praten. Ervaringen uitwisselen als moeder, begrijp je? Dat zal moeilijk gaan, hè? Ja, ik weet het, de taal. Waarom de vrouwen altijd een hoofddoek dragen, dat zou ik willen weten. Volgens mij moeten ze. Dat is een geloof of zo, of traditie. Je ziet ze hoe dan ook nooit zonder zo'n doek. Als het koud wordt, lijkt het me wel lekker. Vaak zie ik ze boodschappen doen met hun kinderen. Want die praten goed Nederlands en die moeten dan het woord voeren. Kinderen leren makkelijk. Spelenderwijs. Het moet vreselijk zijn als je in een land bent waar je de taal niet verstaat, ik zou hem ontzettend naar voelen. Nou, waarom leren die dan in Nederland? Ze doen het de best helemaal niet voor. Laatst had ik zo'n oude Turk in de winkel. Hij maakt druk gebaren en in gebrekkig Duits tegen me praten. Kijk, zo komen ze niet verder. Dat is toch logisch? Dan heb je hem niet kunnen helpen. Ik heb hem overgedragen aan Fred. Kijk <laughs> die even op zijn neus. Jij hebt dus ook je best niet gedaan. Nou, waarom zou ik? Ik kan moeilijk terugschandieren. Dat is toch ook wat? Ze dus moeten op zijn kop zetten. Nee. God, die stank is wel heel erg, zeg. Wat? Honden mogen dan wel onze beste vrienden zijn, maar er zijn er veel te veel. Je struikert langzamerhand over ze, over wat ze her en der achterlaten. We moeten de tijd in de gaten houden. Moeder verwacht ons binnen het half uur weer terug. Hé. Hey. Ja, wat moet je Kijk eens naar die oudjes dat bankje. Welke oudjes? Ik zie er geen. Nou, verder op die, nee, die kant. Oh, dat, dat kleine manneke met die bolhoed. En die dikke grote vrouw met die tas. Ja, precies. Wat zou ze in die tas hebben? Zouden we zo stevig vast. Ze zitten allebei doodstil. Waar komen ze ineens vandaan? Het lijkt wel of ze er al dagen zitten. Nee, hey, hey, dat zijn Pa Pinkelman en Tante Pollep op zie je Dat Hè? is duidelijk als wat. <laughs> Doe niet zo raar. <laughs> maar is wel enige gelijkenis, dat is er. Er zitten dus katetjes in die tas van haar. Kadetjes? Ja, ja, die heeft Tante op toch altijd bij zich. Ja, natuurlijk, ze is gek op één. <laughs> hallo, hallo Pa. Hallo Tante, alles goed? <laughs> Doe alsjeblieft straks mijker ze dat we het over ze hebben. Die merken helemaal niks. Nee. Ze zitten hoerloos, die verdachte bezonken. dat ah, is eigenlijk wel adem, ze zeggen niets. Merk Ze hebben elkaar niks meer te vertellen. Oh, wat zijn ze oud. Oud en gerimpeld. Gerimpeld en uitgebrust. Dat valt wel mee, hoor. Eens zitten wij ook zo. Op een bankje in het park met ons leven achter ons, en wat nog aan toekomst voor ons ligt, mag geen naam hebben. Ja, zover is het voor ons nog maar niet. We zijn toch zeker nog jong? We hebben Abraham nog niet eens gezien. Maar we zijn nu wel al zover dat we weten dat onze tijd beperkt is. Vroeger dacht je dat het leven eeuwig zou duren. Maar nou weet je dat dat een illusie is. Het Gaat zo vreselijk snel. Als je nog maar net... ...van de zomer aan het genieten bent, staat de winter alweer voor de deur. Wat is er met jou alsjeblieft op? Krijgt er de kriebels van. Het spijt me. Dat heb ik tegenwoordig als ik oude mensen zie. Kijk dan niet, wil je. Komt ook door deze zondag. Wat is er met deze zondag? Het is net zo'n zondag als alle andere zondagen. Daar gaat het nou juist om. Alle zondagen zijn eender. Er gebeurt nooit iets. Maar, maar wat bedoel je? Je hoef je toch geen moment te vervelen. Kijk om je heen naar al die verschillende mensen, er loopt van alles rond. Geniet van de natuur. Gras. En de, de, de bomen. De vijver. lekker zonnetje, dat zich nu en dan vertoont. En, en de dieren niet te vergeten, de vogels, de duiven. Hé, hey, ging daar die eekhoorn van zo even weer? En ja. de honden natuurlijk. En eh... Uh, alle kindjes zwemmen. Dat valt toch genoeg te zien. Oh, ja, valt genoeg te zien. Maar er gebeurt helemaal niets in ons leven. In ons leven. Natuurlijk wel. Wat dacht je hiervan? Over een paar maanden bestaat de winkel tien jaar. Dat is toch zeker niet niks. Dat wordt een feest van je welste. Dat is iets om naar uit te kijken, toch? He? Jawel. Nou dan. Maar het is altijd de winkel. En de kinderen. De winkel en de kinderen. En jouw ouders zitten we zondag. En onze vrienden, ons kaartblikje. We draaien altijd in hetzelfde kringetje rond. Het is zo gezapig allemaal. We zijn zo, zo tevreden met onszelf. En dat mag best. Wij hebben iets bereikt, iets opgebouwd. Ja, maar later. Zullen we ons later niet afvragen... wat hebben we eigenlijk beleefd? Hm, aanspannende avonturen? Ja. Waarom niet? Nou, zet dat maar uit je hoog. Wij zijn maar een doodgewoon zinnetje. We moeten dankbaar zijn met wat we hebben. Dat zie ik niet. Zij? Dat zie ik niet in, zei ik. Dat stond je wel. Waarom zouden wij niet bijzonder kunnen zijn? Waarom zouden wij veroordeeld moeten zijn tot een middelmatig leven? Ja, waar staat dat dat nu? Wat een diepe gedachte, zeg. Hier op de tweesprong, op deze bank, in het park, op zondagmiddag. Ach, jij kan alles belachen, maar... Ik ben het anders nooit zo. Waar lijkt het heen? Wat probeer je me duidelijk te maken? Weer soms gaan werken, is dat het? Wat? Ik doe niet zo verbaasd. Ja, ik, ik begin geduld met jou te verliezen. Tegenwoordig willen we zoveel vrouwen gaan werken, dus ik denk. Echt, wat heb je het over? Ik heb nooit iets anders gedaan dan gewerkt. Wie denkt je dat huishouden doet? De gebouwtjes En de boekhouding van de zaak? Die persoontje toevallig. Enkel behoefte aan een baan te erbij. Dank je heel hartelijk. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, allemaal. Nou, dat is een toppunt. Ja, wees nou niet zo boos. Je bent nooit boos. Zo ken ik je niet. Maar luister nou, luister. Wij hebben het toch goed samen. We zijn gezond. We hebben alles wat ons hartje begeert. Dat is toch het allerbelangrijkste. Geen ruzie maken is hemelsnaam geen ruzie. Hé, hey, he, stil eens. Wat hoor ik toch? Wat is er? Hm. Wat is daar aan de hand? weet ik? Een of andere optocht. Muziek op, ja. Ik kan niet goed zien. Maar ze komen wel dichterbij, wacht maar af. Oh, nee, maar dat kan toch helemaal niet? Hmm? Er is een olifant bij. Een wat? <laughs> een olifant. Wat klets je nou? Nou, nou kijk dan. Varempel, rempel, mag Dat is niet te geloven. Oh, wat enig. Wat moet dat beest hier? Het is van een circus, denk ik. Ja, nogal wie dus. Dat is een domme opmerking. Natuurlijk is hij van een circus. Ja, ik herinner me nou dat ik affiches gezien heb dat er een circus zou komen. Waarschijnlijk een reclame stunt om bezoekers te trekken. Daar ah, zit iemand op zijn rug, zie je dat? De mensen mogen een ritje op zijn rug maken. Hoe verzinnen ze het? Ik vind het hartstikke leuk. Het is maar een kleine olifant. Het is een baby-olifant. Ja, nou al zo groot, kan je nagaan. Oh, goed, kijk eens. Die flaporen en die slurven en dat staartje. Ik zie het, ik zie het. Het is een schatje. Die zou de dierenbescherming van moeten weten. Ik denk niet dat deze vertoning ze zal bevallen. De hele park stroomt toe. Zelfs een Paar Pinkelman en Tante Pollenhof wilde ik het hun van weten. Of vanwege een ritje, ze zijn zeker levensmoe. Oh, het is fantastisch. En ja, toen weet je niet zo op. Maar een doodgewone olifant. Goed, goed, we komen er niet elke dag eentje tegen, maar zo geweldig is nou ook vind Ik wil een liedje maken, hoor. Oh, nee, nee, geen sprake, want er komt niets van in. Waarom? Dat is ik te gevaarlijk. Stel je voor dat je valt en niet spreekt. Ja. Wel, nee, ik val niet, het is niet gevaarlijk. Ik ga met de slakken gangen. Jij kom nou, ga nou mee. Ik piekel er niet over, jij gaat er ook niet op. Daar loopt iemand naast. Waarschijnlijk oppassen met een trainer. Hij is gekleed in een prachtig oostersgevaar. Je hoeft geen direct verslag te geven, ik heb zelf ook. Je dat op z'n hoofd, het is niet schitterend. Wat een Maar Maar Een gewone Hollandse jongen die zich wat vreemd heeft uitgelost hoor. Hé, hey, waarom zeg je dat nou? Ja, gek, begrijp ik niet wat ze doen. Dit park heeft zo'n zoetjes aan veel weg van een dierentuin. Laten we alsjeblieft een ritje maken, Toen zeg ja. Nee, ik zeg geen ja. Het is een teken, snap dat dan toch? Teken? Ja, eindelijk gebeurt er iets. We moeten de kans aanschrijven. Schij nou toch uit. Het is nu of nooit. Doe niet zo dramatisch. Winnie, waagt die niet winnen. Jij blijft hier rustig zitten. Mocht het nodig zijn, dan hou ik je vast. Heb je me goed begrepen? Ik hou je gewoon vast. Ik ga met de optocht mee. Ik, ik trek de de wereld. Stel je in. toch niet zo aan? Ik wil avonturen beleven, voor het te laat. Stil dan nou toch. Kijken. Oh, God, ik word ik in de grond van voor mij. Wat Dat parkeertje. Alles wat ik wilde was een kleine wandeling maken na het eten voor een goede spijsvertering. Maar ik nou wel vergeten. Hey, vertel eens, verlang jij er nooit naar om iets heel speciaals mee te maken? Ik weet niet wat je het over hebt. Dat is toch wel iets dat je erg graag wilt doen? Nee, ik... Heb... Ja, natuurlijk wel. Zeg het maar. Zeg het. Ach, hey. dus doe dan. Vertel op. Hey. Hey, dat... Komt er nog wat van? Ja, ik... wil ooit nog eens een moestuin beginnen. Een moestuin? Idiot. <lacht> nee, nee, waarom? Nou, lach me maar aan. Ja, nee, nee, nee. nee ga door. Ik wil het vast niet horen. Jawel, jawel. Ik ben erg benieuwd. Hey. Nou, goed dan. Een moestuin dus. Het heeft me altijd gespeten dat we niet met onze achtertuin gedaan hebben. Een flinke stuk grond wil ik helemaal bebouwen. Mijn eigen groente, mijn eigen fruit. Ik, ik hou ervan om met de aarde te werken. Ik wil het groots opzetten, met kassen en zo. Nou, wat let je om het te doen? Ik stel het steeds weer uit, dat komt er nooit van. Ik ben altijd zo moe van mijn werk, zie ik. ik te moe om nog iets te doen. Ik heb er de tijd niet voor. Ach, ik, ik begin er later nog wel eens aan. Vergeet maar dat ik erover begonnen ben. Ik weet niet waarom ik dat neem, het is andersom waars. Zeg dat nou niet, hè? Waarom zou je het op de lange baan schuiven als je het nou kan gaan doen? Dat is zonde. Waarom ga je niet halve dagen werken? Hou je genoeg tijd voor jezelf over? Dat kan niet zomaar. Maar natuurlijk wel. Alleen onze jongste is nog thuis. We kunnen makkelijk met minder inkomsten toe. En de winkel dan? Ik kan vet niet in de steek laten. Hij is wel een oplossing voor te de... vinden. Misschien wil zijn vrouw meer werken, Ze valt nou toch ook al vaak in? Hè? Nee. Nee, ze is niks. nog jonger en ze wil voorlopig nog geen kinderen, heeft ze mezelf verteld. Nee, dat kan ik niet doen. Het hm. zal een hele omschakeling zijn. Maar als ik het nou graag wil... Het is altijd maar een uh, vaag plan geweest. Waarschijnlijk brengt er niks van terecht. Ik heb geen geintje verstand van moestuin. Je moet je nek durven uitsteken. Dat is belangrijk voor je. Je bent niet gelukkig in de schoenwinkel. Maar ik weet tenminste wel waar ik aan toe kan. Wie van ons beiden kan er nou niet beslissen? Ik kan niet één, twee, drie de knoop doorhakken. Ook al loopt het op niets uit, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Je hebt het zelf in de hand. Het is niet zo eenvoudig als jij het voorstelt. Maar kies toch eindelijk eens, verdomme. Kan ik niet, ik kan niet kiezen. Ik kan tijd al kiezen tussen mijn vader en mijn moeder, terwijl ik niet wil kiezen. kan van ze allebei. En, en ik haat ze allebei, omdat ze me steeds weer opnieuw dwingen tussen hen te kiezen. Begrijp je dat dan? Uh, kan je dat dan begrijpen? Spijt me. Spijt me ontzettend voor je, maar ik ga met de opdracht. Je weet niet waar je aan begint. Het, het kan gevaarlijk zijn. Misschien. En is het zeker. Ik kan ook weer wat bij het zelf overwinnen. Deze de ben ik nog steeds het kleine bedegen meisje gaan voegen. Enig kind. Maar zo bang voor de buitenwereld. Ik kwam je in mijn leven en je van mijn beschrijving en vastigheid. Daar voelde ik me lange tijd wel bij, maar... Nou benauwd het men. dus zoek ik het avontuur. Als je mee wil, dan ben je welkom. Nee, ik blijf... Ja, jij blijft zitten waar je zit. wondert me niks. Jij zal nooit en te nimmer veranderen. Zeg dat nou niet! Ik weet wel dat je het niet erg plezierig vindt... ...iedere zondag naar mijn oude luid te gaan. Maar... Daar komt een eind aan. Hoezo dat? Ik zal ze zeggen dat wij in het vervolg niet zo vaak meer zullen komen. Ik zal ze zeggen dat we ons eigen drukke leventje hebben... ...en dat we de zondag voor onszelf willen houden. Door de week heb ik nooit zoveel tijd voor je... ...maar de zondagen, dat beloof ik je hier en nu... ...de zondagen zullen voortaan anders zijn. Meen je dat echt? Natuurlijk. Wanneer zeg je het tegen je ouders? Uh, wanneer? Vandaag nog. Nee, nee, nee, nee, nee, dat lijkt me nou niet zo'n goed idee. Ik, ik moet ze toch een beetje voorbereiden, hè? Ik kan ze er niet trouw mee op de dak vallen. Ze rekenen erop dat we iedere week komen, dus... Uh... Juist. Nou, ja. Maar, maar ik, ik zal het ze zeggen, je moet me geloven. Ik nee, ga nu. Hè, nee, doe nou. Niets of niemand houdt me nog tegen. Ik moet al snel zijn, dag, het beste ermee. Ga je goed. Jij kan toch zomaar niet uit een goed huwelijk stappen? Wat moet ik tegen de kinderen zeggen? Laat me hier nou niet achter. Laat me niet alleen. Ik ben bang alleen. Kom maar terug. Ik kan niet zonder je. Ik heb je nodig. Ja, ik kan het je niet zeggen, maar daarom is het toch wel zo. Zekerheid nodig. Alles moet bij het oude blijven. Kan alles nou niet bij het oude blijven? Pa. Maar. Zoals heel lang geleden. Toen we allemaal nog bij elkaar waren. ben ik weer. Dat is vlug. Ik bedacht min eens dat ik hoogtevrees heb. Als ik op een keukentrapje sta, breekt angst me al uit. Toen zie ik op een olifant. Nee, dat zou geen succes geworden zijn. Het avontuur eindigde dus al voor het goed wel begonnen was. Min of meer, ja. Ik ben blij dat je gezond verstand heeft gezegevierd. Het was niks geworden. Je hebt gelijk. Tuurlijk heb ik gelijk. Ik heb me nogal uitgesloofd, geloof ik. Heb ik mij erg aangesteld? Geef zo niet, kindje. We praten er niet meer over. Laat het maar gewoon vergeten. Ik dacht dat het avontuur alleen hier ver vandaan te vinden zou zijn. Maar Dat is onzin natuurlijk. Wat genoeg dicht bij huis te beleven. Wat zeg je nou? Ja, ik zou alsnog kunnen gaan studeren, hoewel ik dat niet denk, ik ben niet zo'n studio. Zo goed ken ik mezelf wel. Maar als ik nou eens Nederlands ga leren aan de vrouwen van buitenlandse werknemers, daar kunnen ze altijd wel mensen voor gebruiken, toch? Ja, ja dat zal wel, ja. Dan leer ik meteen iets van hun taal en gewoontes. Hij lijkt me heel spannend. Omgaan met vrouwen die totaal anders leven dan ik zelf. Het zal niet makkelijk zijn om contact te leggen en een vertrouwen te winnen. Maar dat is nou juist het avontuur, denk ik. Geen groot avontuur. Maar dat is ook niet haalbaar. Mensen moeten reëel blijven, nietwaar? Vraag morgen meteen inlichting aan. Zeg ze, we gaan. Je moeder maakt zich vast ongerust. Goed. Waar blijf je nou? Hier. Wat loop je langzaam? Ik kom eraan. Nou, schiet eens op, maak eens voort. In Op de Tweesprong, een spel van Frans Verbeek, werd zij gespeeld door Gerrie Mantel en hij door Hans Karsenbarg. De regie had adlepelen.